Fajira Longkorn, ofwel Rama X, is de opvolger van zijn vader... koning Boemibol, die overleed in oktober 2016. Daarna begon een lange periode van rouw. Het weer, het is wisselend bewolkt. Vanuit het noorden trekken buien over het land soms met hagel... onweer en windstoten en het wordt hoger uit 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen files.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 Namens het OV en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM.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 De groep zag heel, de zin in mijn We gaan naar de zon.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 En die kregen een dochter, Marie van der Schinkel. En die trouwden met Hein van Deursen. Hein? Met Hein van Deursen. Ja. Van Zalverslaan 140. En uit dat gezin kwam dan bijvoorbeeld mijn vader, Frans, onder andere... Frans, Joop, Martin de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 maar die, die mensen die, die ken ik nog en dan alles wat naar de Zandvoortslaan liep vanaf de tot aan dit huisje van van en Dit is nog Zandvoortselaan. Dan krijg je nog een klein stukje Zandvoortslaan hier was het de, mijneveld. De luisteraars kunnen dat helaas niet zien, maar eh, Harry heeft mooie foto's meegenomen. En dan begint de pas. Maar dat stuk tot aan laat me zeggen, de kennen me weg. Dat ja. waren de weggers...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 naar school, uh, D. wat is het nu een parkeergarage, tijd de Han, Han het school, kan, maar dus de die hadden gymzaaltje achter, wel, die, die hadden uh, bij de, de begraafplaats achter de begraafplaats van de Juist. daar gingen we naar de gym, als we nou speelkwartier hadden, dan stonden die jongens, daar komen de potdaken, dan gingen we naar binnen...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 Luisteraars, we zijn weer terug en u heeft geluisterd naar uh, het orkest van Roger van Otterlo met Strolleyn Around. Heerlijke, rustige muziek. En lieve luisteraars, we zijn in gesprek met Harry van Deurze, uh, Toch de grote zon voor kenner, moet ik eerlijk zeggen. Want als je hier ziet wat hij allemaal op tafel heeft gelegd aan kranten, aan oude foto's en aan... Uh, spullen van de drukkerij. Het is heel bijzonder. Het is een klein museum wat hier momenteel op tafel ligt. Uh, we zijn gebleven met uh, praten met Harry van Dussen over uh, de weggers en over de polderkers. Maar je noemde ook de naam Gasco. Kan je daar nog iets over zeggen, Harry? Ja, meneer Gasco, die heeft uh, mij uitgelegd waarom ik een poddik ben. Ja. En een goede poddik is een vuile poddik. Dus dan dat is een uh, rangorde hoger.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 ja, is ook alweer een stukje geschiedenis. Ik geloof het nog maar. Want anders ja, ik had, geloof je zonder meer. Had meneer Driehuis maar dat niet verteld. <laughs> ook van de Poddek niet. Harry, we gaan uh, eens even kijken naar je vader. Uh, uh, Frans van Deurzen. Een drukkerij. E ik weet alleen dat de drukkerij in de Schoolstraat zat. Maar hij is op een andere plek begonnen. Hij is begonnen... toen was hij pas 23. Ja. In 1931...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 Daarna is de burgerzakker. Dus daarvoor had je de drukkerij. En tegenover de drukkerij, boon, Dalman de Groentenman, Kerkman en Loos, toen nog een hele grote lichtwinkel ja. was. Helemaal rechts op toe zat de, het ronde gebouwde school. Ja, de, de school Later de Mulo. School C, daar is hij op school geweest en Later de Mulo. Maar in de halve straat 12, dat is dus in 1943, is hij verhuisd naar halve straat 12. Ook weer een papierwinkel, een wat grotere winkel. De, het werd een, een, een soort muis in Harlem, ik weet ja, niet of ja, ja, ja, ja, ja. ja. Zo'n soort winkel werd het dan. En inmiddels kwamen er wat grotere machines achter. En uh, dat werd, waren trapmachines. En toen hebben ze. Uh,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 Hij was drukker en... en... Hij ging, om nieuws te he, hebben, ging hij ook zelf... naar de raadsvergaderingen. En ik, ik ben ook wel eens mee geweest <kijkt> dat bijvoorbeeld... Er uh, zei dus hij, die moet je eens opletten. Er was meneer Koning. Hij zegt, als Jaapie de Wit haar straks... Uh, niet goed opgelet heeft... of het wil toch dat het doorgaat... Hij, is, zei, die, hij is teug omdat hij teugen is. Ja, ik uh, weet niet waar het over gaat... maar ik ben teugen. <lacht>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 Oh, dat mag ik niet vergeten. Bij mijn vader werd alles met de hand gezet. Ja, heer uh, uh, nou, Toen had je nog die ouderwetse letterkasten... Die ouderwetse letterkasten. Tom de Rode hier wel eens verteld met ja, ja. z-haken, losse lettertjes. Later kreeg je de clichés. Maar waar was Van Pederchem nou in vooruit? Mijn vader werd ook al wat ouder...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 Nu ga ik, en ik heb hier eentje van Engel Punt uh, harmonica spelen. Wie is Engel Punt? Dat zou ik graag van, uh, die is achternaam weet ik niet, maar die stond een heel zandvoort voor accordeon te spelen ook voor de... Uh, en hoe lang gaat dat terug, denk je? In mijn tijd, dus, dus, dus, dus ik denk, dit is ongeveer 1950 dat hij nog aan het spelen was. Maar dan had je, maakte mensen een foto met een toestelletje van een gewoon een rolletje.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 In het midden, of waar dan ook in de krant kon. En dan kwam er inkt overheen en drukte hij af. Dus zo konden ze van dagelijkse gebeurtenissen foto's maken. Alleen het duurde drie dagen voordat het apparaat terug was. Nu maak je fouten en hij staat al in de krant. Ja. Heb je. Die clichéfabriek, dan nam je mij naar de drukkerij en dan kwam er net als op alle letters. Die, die, die pasten in een, een platvlak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 Ongelooflijk. dat het allemaal. Dit het, het eerste circuit. Dat het allemaal en maar voor Engel weet ik zijn achternaam niet. Nou, zijn als er Zandvoort... luisteraars zijn die weten wat de achternaam van Engel. Punt is, bel ja, het even door. 5730393. Uh, hij was een uh, feest in Zandvoort op en met dit weer. Hij was op een hoek aan het spelen. En hij zal ook in allerlei uh, verenigingen gezeten hebben. Heel goed. Uh, we gaan door, Harry. Uh, want er werd niet alleen de krant gedrukt.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 De achternaam van Engelpunt is Paap. Dank je, vriendelijk. Nou, wij okay. het weer. Hij, Harry weet het weer. Enorm bedankt. Doei. Ja. Paap. Zo, het cliché wordt meteen aangevuld... met de naam Paap. Dat doet Kijk, heerlijk, luisteraars. Fijn dat u meteen reageert. Uh, we gaan weer door met... Uh, de drukker, want jullie hadden niet alleen de krant... jullie hadden veel meer. Ik zie fietskaartjes, ik zie bomboekjes. Uh, Over de schoolstraat... willen we nog even wat vertellen. Ja, ja, dat mijn Marie. vader ook een poddek was. Ja.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 Frans, moet je eens ruiken, dat is vers. En dan liet hij hem even ruiken. En dan smeerde hij hem weer. En uh, Wat waarschijnlijk in de middag ging Frans toch even naar Dirk om uh, een praatje te maken. Snap je? Wat waren jullie gemeen? En iedere vrijdag kwam hij dat doen. Het was in die tijd wel zo dat de krant een sterk katholieke signatuur had. Dat valt mij. Van Deursens Wijkblad. Ja. En ik denk ook... dat hij op een gegeven ogenblik gezegd... dat het Sanfordse krant werd. Sanfordse Nieuwsblad. Sanfordse nieuwsblad werd. Uh, dat de naam Van Deursen... niet zo commercieel was. Dat het meer op de katholieke... Okay. En, en zakelijk gezien... de advertenties... die werden wel langzamerhand... van niet-katholieken. Maar zakelijk gezien... En meer uh, neutraal was het Zandvo's Nieuwsblad Wat hij dus ook gedrukt heeft, maar later Kuiper, he? bij Van Petergem. Ah, je hebt een heleboel ander drukwerk nog bij je. Toegangskaartjes en dergelijke. Nou, ik, ik heb hier een, uh, een vrijkaartje voor je van het Kost Verloren Park. <laughs> Wat ik, leuk, hè? Die mag je houden. <laughs> en daar moet ik bij zeggen... Was Priecent, het toegang voor één dag. Was het er nog maar. Ja. Bol was toen de...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 Dat, op moest, alfabet. dat moest op alfabet, dus dat de politie jou kan zien wie waar was. Maar je wou ook nog iets over Gettebach zeggen. Meneer Gettebach die, was, die zat, had zijn winkel op de op drukkerij op de Zwarteweg. Zwarteweg zeg ik toch goed. Achterweg, sorry. Achterweg ja. sorry. ja. En die is helaas, en daar heeft mijn vader ook wel verdriet van gehad, en dan wie niet...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 Dit was uh, de Dutch Winkelers uh, dam. Ja. ja. Dit was de Dutch Winkelers ja. met de Tiger Rack. Ja, goed hè? Heerlijke muziek, jongens. Ik, ik kom er helemaal bij. Lieve luisteraars, uh, we zijn in gesprek met Harry van Deurzen. <laughs> <Ik, laughs>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 Dat komt omdat hij dacht dat mijn opa op zondagmorgen in de kerk zat. En dan ging Henk Dorsman die, die ging stropen. Maar toen zag hij toch mijn opa komen. En dan heeft hij zijn strikken laten liggen. En dan ging en, jij eruit. En dus hij vloog voor mijn opa weg. En vandaar dat het uh, Henk Dorsman Dell heet. Maar jij ging ook de duinen in om strikken te weg te halen. En konijnen los te laten. Juist. Maar opa Toon Jansen, daar mochten we als... Uh,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 een, een soort uh, heldendaad, omdat die Thijs, dit was een hele grote vent, iedereen schijnt ruzie met hem gehad te hebben. Ik weet alles van Malle Thijs, ik heb hem gezien, ben eens een keer stiekem ze kijken achter zo'n poortje, dat je hem zag, zoveel indruk maakte hij. Maar ik weet hem niet van zijn eigen naam. Nou, zijn er nog luisteraars die dat... Uh, Malle Thijs. Malle uit, Thijs, het, uit het bel oude, dan even oude, 023. Oude liefde, ja. En dan 5730393. Uh, die duinen, die hebben wel indruk op jou gemaakt. Want je liep er ook met regenmaten. Zal er nog, nog Als je rust zoekt, dan ga je die duinen in. En dan... Uh, oorspronkelijk komen ze dus mijn moeder... vanaf het zwarte veld Daar had mijn opa...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 Miste die twee strikken. En toen is hij in Duin gaan kijken. En toen zag hij twee strikken. waarvan hij wist dat ze een schuurtjad er moet hangen. En toen is hij er s'nachts bij gestaan. en toen heeft hij zijn leerling. Tom van Deus, betrapt. dat hij bij jou uit de schuurtjad gaat. Dat is later ook nooit meer gebeurd. Maar de, hij kon aan strikken ja. zien van wie het was. Maar jij vond dat zielig voor de beesten? Je moet het zo zien.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 kon je zien een rond veldje... plat door het konijn in de ronde... net zo lang tot hij dood was en moers en Een haas heeft er minder last van. Die is eerder gestrest en die gaat eerder dood. Verzand in de strik. Die, die stikt ook op een of andere manier. Stopt ze harder mee Maar een konijn blijft net zo lang rennen... in de ronde tot hij dood is. En dan kan je aan die grasplekken kan je zien... Nu komt er gelukkig niet meer voor. Ik niet zo los. Harry, we komen een beetje naar het einde van het programma. Want ik zit nee. niet in het verschil van een konijntje in een duin... of van nee. een kind in een hoek. Nee. En ik lussen ook niet. Harry, we komen een beetje aan het einde van het programma. Nou. We hebben nog geen 10% nee. gehad van wat hier op tafel ligt. Uh, uh, Harry, uh,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 van die bende daar een heel mooi golfbaantje heb neergezet. waar iedereen wat aan heeft. Dus kennen we maar, maar beperkt. Daar hadden we als caddy-jongen, yeah. veel aan natuurlijk, Mannetje Bol. Met, als, uh, met alle zwemmers. En de, en de jonge Caddys, daar hebben we het geleerd. Yeah. Maar nu kan iedereen eigenlijk op Daantjesveld. Wat heen. is je handicap? Een nieuwe huip. Yeah. Ja, je loopt met een stok. Ik loop met een stok.